Laat ons nu aanvangen met het zingen van 25 25e persoon en daar van het derde vers. Denk aan het vaderlijk meedogen, heren waarop ik bidden blijf. Milde handen, vriendelijk ogen, zijn bij u van eeuwigheid. Laat de zonden immers gaan. Die mijn jongheid heeft me dreven. Denk aan mij toch even na, om uw goedheid eer te geven. Het is van mijn 25e betalm, en daarvan het derde zanger. Ja. U voor te lezen wat gij opgetekend vindt in het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 15 van vers 11 tot en met 32. Wij noemen nu Lucas 15 van vers 11 tot en met 32. Doch vooraf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 De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeschers en een eeuwig leven. En hij zeide: Een zeker mens had twee zonen, en de jongste van hen zeide tot zijn vader: Vader, Geef mij het deel des goeds dat mij toekomt. En hij deelde het goed. En niet vele dagen daarna, de jongste zoon, alles bijeen vergaderd hebbende, is weggereisd in een vergelegen land en heeft al daar zijn goed doorgebracht, levende overdadiglijk. En als hij het alles verteerd had, werd er een grote hongersnood in datzelfde land. En hij begon gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers deszelfde land. En die zond hem op zijn land om de zwijnen te wijden. En hij begeerde zijn buik te vullen, en met een draf, die den zwijnen aten, en niemand staf hem dienst. En tot zichzelf gekomen zijnde, zeide hij, hoeveel huurlingen mijn vaders hebben overvloed van brood, en ik verga van honger.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 ging hij naar zijn vader, en als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader, en werd met enige ontferming bewogen, en toen lopende, viel hem om zijn hand, en kuste hem, en de zoon zei het op hem, vader, ik heb gezondigd, tegen hem hemel, en voor u, en ben niet meer waardig, u zoon benaamd te worden. Maar de vader, zei dat op zijn dienstknechten, Brengt voor het beste kleed, en doet het hem aan. En geeft een ring aan zijn hand, en schoenen aan de voeten. En brengt het gemeste kalf, en slacht het.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 Hoorde hij het gezang en het gereid. En tot zich geroepen hebben de een van de knechten. Vraagde en wat dat mocht zijn. En deze zeide tot hem. Uw broeder is gekomen. En uw vader heeft het gemest de kalf geslacht. Omdat hij hem gezond weder ontvangen heeft. Maar hij werd toornig. En wilde niet eens aan. Zo ging dan zijn vader uit. En bad hem. Doch hij antwoordende zeide tot zijn vader. Zie, ik dien u nu zo vele jaren. En heb nooit uw gebod overtreden. En gij hebt mij nooit een botje gegeven. Voordat ik met mijn vrienden nog vrolijk zij. Maar als deze nieuwe zoon gekomen is, die uw goed met hoeren doorgebracht heeft, zo hebt gij hem het gemeste kalf geslacht. En hij zei tot hem, kind, gij zijt altijd bij mij, en al het mijne is uw lucht. Men behoorde dan vrolijk en blijde te zijn. Want deze nieuwe broeder was dood en is weer geworden, en hij was verloren en is gevonden. <tiedert> Om te helpen. Zij in de naam des Heeren, Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en nooit op immer laat varen. De werken zijn er handen, genade en vrede zijn met u, van hem die is en die was en die komen zelf.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 Doden, de overste, der koningen, der aarden, erom nog een stukje te verhandelen. Van den Heidelberg het En daarvan nader de 46e zondagafdeling. Vragen 120 en 121. gemakshalve lees ik u de hele zondag nog eens voor. De welke ouders lezen. Waarom heeft Christus geboden, God al zo aan te spreken, onze Vader, opdat wij van stonden aan het begin ons gebed, in onze kinderlijke vrezen en toe voorzicht tot God verwekken, welke beide de grond ons gebed zijn, namelijk, dat God onze vader door Christus geworden is, en dat hij ons veel minder afslaan zal geen, dat wij van hem in een recht geloof bidden, dan onze Aardse vader ons dingen kunnen ontzeggen. Vraag 121. Waarom wordt hier bijgevoegd die in de hemelen zijt? Opdat wij van de hemelse majesteit God niet aard zullen denken en van zijn almachtigheid alle nooddruk des lichaams en der zielen verwachten tot zover. Vraag we vooraf om een zegen in de opening des woords en tot toepassing van hetzelfde. Allerhoogste majesteit die volmaakt in uzelf tijd en dat ook eeuwig blijft, die geen verandering heeft te vrezen. Die de eeuwen acht al uren, terwijl de eeuwigheid verduren. Die is en die was en die blijft wat ge zijt. Volmaak in uzelven. Den alwetenden, den alomtegenwoordigen, den alles doorzienenden, niet zo op er majesteit is bedekt voor uw alwetendheid. Gij aanschouwt het hart, en al het gewemel onder den hemel, leg alles naakt en bloot zodat er geen haar van mensen ook nog een mis van dag valt. Buiten en zonder uw goddelijke wil. Die voorgenomen heeft van eeuwigheid te nemen. Uw edige verkiezingen tot Zaligheid die ge hebben wilde. En totdat einde in schepping gesteld heeft. Waarin de vallen tussen beiden gekomen. Opdat de herschepping openbaar zou worden. Die van eeuwigheid geworteld In het soeverein welbare God. Ach, verleen ons een indruk van uw trouw. Een indruk van ons afzwerven van gedachten. Woorden en werken vier dag en nacht. Ach, gemocht te nog eens een zegen verlenen tot ophouding van denken. En onderworpen aan uw gedachten. Die zijn beter. Die heiligen en die reinigen en die rechtvaardigen in het bloed des eeuwige verbond. Gij zij de Alpha en de Omega beginnen het eind doen, de eerste en de laatste. Die dood geweest is en die hij leeft tot in de eeuwigheid. En uw dult is de verlossing voor uw kerk. U dult wordt de vrijmaking van uw kerk. U dult is de aanneming van uw kerk. Om in de kracht der opstanding te ontvangen vergeving en herstelling, in uw goddelijk beeld, te ontvangen, dien geest der genaden en der gebeden, door de welke een verzoemd God, verzegeld tot de eeuwig Abba Vader, Ere hebt ons, in deze nacht verliggende weken diep, diep, diep geslagen, Een wond die bloedt, een wond die zeer doet, en een wond die weeg doet. Wonden die met niet gebouwd kunnen worden, dan door uw wonden. Wonden die met niet geheel kunnen worden, dan door uw dood. En wonden die met niet gebouwd kunnen worden, dan door die enige en eeuwige ogen prijs aan de zes. Vaak, die alleen medelijden kan hebben in zalem, zijn allen, zijn in alles verzocht te door uitgenomen de zonde. Oh, u mocht er nog eens een pleister opleggen, tot onderwerping en met uw vereniging Mochten nog eens een pleister opleggen van vaderlijke liefde. Want die geliefde heeft, zal geen vlees ontzien worden. Die geliefde heeft, die kasteit en die gejaarneemt, die geest. Opdat ze ook op daarin geestelende naar den troon geslagen. En van de troon ontvangen zullen naar u wel kracht in de zwakte, en blijdschap in de droefheid. En een dadelijke vereniging met uw wegen, waarvan de kerk gezongen heeft: Heilig zijn, O God. Uwe wegen, niemand spreekt uw ogen Opdat we verwaardigd mochten worden, de boodschap des heiligen nog onder en met elkander te verhandelen: die van God uitgaat, van God voortgaat en ten slotte in God eindigt. Gij mocht onze zielen vervullen met een dauw des hemel om uit de barmoede des dageraad, bij aanvang wederbaar en samen vergaat. tot het rijk Christi, het welk gekocht, betaalt, en ook eens daar zal zijn, waar geen inwoner meer zeggen zal: Ik ben Ga ons met uw heilig spoor. Ach, ach kom, niemand vermag ons te verlevendigen of leven te maken dan u. Niemand vermag wonden te balsemen dan alleen u. Niemand vermag op te richten dan alleen u. Niemand vermag te verlichten dan alleen u. Niemand vermag in staat of stand met God te verzoenen. Dan alleen En niemand vermag in de gemeenschap des vaders. En des heilige geestes te brengen. Dan alleen Alleen is. Dus. Nooit zijn er wonden op de wereld geweest. En in de harten van uw die niet door u gebalsmd werden. Nooit zijn er slagen in uw koninkrijk gevallen. Die gaan ge niet geheiligd zijn. En nooit heb je uw aangezichten zo lang verborgen. Zodat ze in de wanhoop vergaan waren. Hoewel ze dat minnig vrezen, Maar hebben altijd bewezen te zijn krachtelijk bevonden in hulp ten dagen de benasset. Gij zijt het die gaat ruimte maakt. In het midden van alle engsten, laat dan onze zielen leven en verlevendigen. En laat die ernstvolle roep stemmen. Tot ons aller. Gebruikt mag worden tot levensmaking en opwekking. Uit onze geestelijke dood. In dat rijk waar de dood gedood is. En waar het leven even geleefd zonder dood. U mocht ons voorgaan en wij mochten niet volgen, achter u aan. En uw lieve geest mocht in ons en voor ons doen, opdat wij niets hoeven te doen. En uw naam gevreest, geëerd en geprezen, waardig geluk tot en alle eeuwigheid om u zelf wil. Om Uw wil, om Jezus' willen. Amen. Van de 124ste persoon, de 124ste persoon, en inmiddels krijgen ieder gelegenheid en er liet de gaven af te zonden dat Israël nu zeggen blij van geest. Indien de Heere die bij ons is geweest. en Indien de Heere die ons heeft bijgestaan. Zoals vijfheer een aanval werd gevreesd. Niet afgerecht. Wij waren lang vergaan. Dan hadden zij ons levende vernield. Een hete toon had ons gewis ontstield. Bedolven in een diepe jammervloed. Dan had een stroom die niemand tegenhield, ons gans versmoord. Ach, het niet verhoofd. Dan 124 sterk. En het behaagde God, waar zijn naam getekend stond. In het boek des levens en des lands. Hem op te zoeken. En met voorgenomen genade te bezoeken. Ja. En als God gaat zoeken, even. Dan zal God wel vinden. Want God weet wie die verkoren is. Hij weet wie die aan Christus gegeven heeft. Hij weet voor wie Christus mens wordt. Voor wie hij sterft. Voor wie hij betaal. En voor wie hij boek. En dan komt deze jongeling. Die komt op de neiden. Dat is een één Dat is een eentje. Een dadelijke keer Die verrochten werd door de heilige zee. Want als de mens van zonden overtuigd wordt. Zonder een zaligmakende bediening, dan wordt die krank gek. zelfmoord op het bedekenen. Waarin we niet misschien, als God die mens loslaat, net de duivel hem alleen maar was. Net de duivel hem alleen maar was. En die weten wel weg mee, die sleepen weg. En de is voorbij is Ach, de hel is zo wijd en zo diep, zo wijd en zo diep. Maar deze verloren zoon, heb het ingeleefd dat hij verloren was. En verloren lag en voor eeuwig verloren ging. Van daaruit had hij getuigd doen, dat er zonder wederkeringen tot zijn vader nooit genoeg en geen verwachtingen was. Hij zei: Dit zal wederkeren. Dat was de vrucht van de keer. Dat was de vrucht van de beker. Dat was de vrucht van de beker. En dan zegt dat de winter te ver. Dat hij opstond. En opgestaan zijnde. Ging hij naar zijn vader. Kon niet anders. En het moest niet anders. En het ging niet anders. Want er werd getroffen. Met koden. De reizen Waarvan Christus in het zesde hoofdstuk van Johannes zegt: niemand kan tot mij komen dan die door mijn vader getrokken. En al wat de vader tot mij brengt, zal ik geen zin hebben. Hij hey, heeft de gelukkigste reis in zijn leven maar De gelukkigste reis. Hoe diep ongelukkig dat is. En dan ziet de vader hem van ver af. Ach, je hebt elke dag met dit gesproken uit te zien op die truffen. Te. Je leeft in je 25. De Heer wacht. Om uw genade te zijn, de Heere wacht. Het bloed wacht op de kerk om ze te spoelen en schoon te spoelen. De genade wacht om verheerlijk te worden. De zoon wacht om zichzelf te kunnen schenken. De Vader wacht om ze aan te kunnen nemen. Tot zijn kinderen. Ja. En als de vader hem van ver ziet, dan ziet hij hem. Vanuit de diepte der eeuwigheid, de eeuwige verkiezing van Paulus, krijgt om te reizen, van Timotheus. Dat ze weet op hoofdstuk in dat negentiende vers. Evenwel het vaste fundament. Dat mag breken wat breekt. En dan mag vallen wat vast. Maar hier heb je een fundament. Wat niet breekt en wat niet wankelt. Een fundament wat houdbaar is. En bestaanbaar in de dood van Christus. is dus het bloedfundament. Het is het fundament. De wortel is een welbehaarding. Waarin deze verloren troon met de ganse kerk. Is gaan leren. Wie toch eigenlijk God is. En wat God is. En wat er in God is. En wanneer God gaat leren dat hij God is, dan worden wij God af. Dan worden wij God af. En namelijk nou gaan leren wat er in God is, dan zegt de apostel. Die in Christus is, is een nieuw mens, is een nieuw kast. oude is voorbij te gaan, dit is alles nieuw geworden." Die vadernaam geliefde waar de heidelberger overhandelt. Daar moet plaats voor gemaakt worden. Om die vadernaam te plaatsen. Daar moet een onderwerp voor gemaakt worden. Wil de vader het voorwerp van onze aanbidding. Klopt. En eren zijn. En wat leert hij zijn kerk. Onwederstandelijk. krachtig Niet te keren. Niet te weren. Dat God rechtvaardig is. In zijn richting. Er is in zijn oordeel. Hij hoeft aan niemand te rekenen. te geven. Maar wij zullen het wel aan hem doen. Maar hij hoeft niet te doen. Gelukkig voor Dat het niet hoeft te doen. Maar we God laten regeren. In uw hart en in uw huis. waarin de heidelberger ons leert, waarom heeft Christus geboden, omdat Christus de deur tot de Vader is. Christus is de poort, waarvan we Salm 118 zingt. ontsluit, ontsluit voor mij de poort der gerechtigheid. Door deze zal ik binnentreden en hem ook moedigen voor het maakt en de vader. En in Isaiah 54 kunt u lezen dat in goddelijke genade geest de kerk ondersteunt en bemoedigt en zegt door de verdrukken en door onwege de poot, Ik zal u het gaan kanstiegels. En uw glasfenster van Christenlein, die nooit, die nooit aansluit, dat is helder glaspoort ik heb een eens op zien. De goddelijke drie eenheid De eeuwige volkspaardheid. En uw poten zijn waarop wij poten, Dat zijn rode poten, Dat zijn bloedpoort, Dat zijn de poten des bloed. Zie daar de ingang naar het eeuwig heiligdom God. De weg tot de vader loopt over hoogeltaart. De weg van den Vader loopt over de dood van Christus. De weg tot de Vader loopt over de opstanding van Christus. De weg van de Vader loopt naar de hemel vanuit. De weg tot de Vader loopt over de opstanding van Christus. De weg van de Vader loopt naar de hemel vanuit. En na de zitting aan zijn rechterhand. Van waar hij gaven medegenomen heeft om uit te delen. En dat dan wederhoor. Opdat het wederhoorig groot altijd, altijd beheuvelen. Christus heeft het geboden volk van Christus is van de vader een Christus gemaakt. Christus is van de vader een Jezus gemaakt. Christus is van de vader een middelular gemaakt. Christus is van de vader een borst gemaakt. Christus is van de vader een hoogpriester gemaakt. Christus is van de vader de enige grond waarop de vader geen zoon bezit in zijn juiste, en zijn overtreding in zijn hiveren. En zijn in zijne gerechtigheid. Zo'n vlekkeloos, zelfloos. Alsof hij nooit verdummelig geweest is. Alsof hij nooit zwart geweest werd. Van groepen en woudeligheid. Want... De waarheid leert de kerk dat in één Christus voormaat zijn en dat eeuwig zullen blijven. En van stroom dan naar van, dat God in het begin zal in het hart van een zoon, daar werkt, krijgt die zoon daar een dood naar God. Het je af, af, hoe zal God ooit mijn God zijn? Hoe zal God die mij recht. Er is ooit een vertroefd God. Lord. En hoe zal een vertroefd God ooit mijn vader worden. En hoe zal een eeuwige waard voor mij. Als een eeuw erin vertroefselen. Op de knieën zijn er eeuwige op dat hij van het begin. Zo zegt gebed, hij verliefde, hij is dan voorbidden. De er is wel gebedder wat zegt, hij is het gebed zelf, hij is het gebed zelf. En je moet niet denken, volg, dat die ene seconde de is af te bidden. En dat de vader één gebedje wijzer is al niet aan te nemen. Zij legt zo'n allervolmaagste in. Stemming en hermoedie. Van zijn vader, niet alleen tot een zoon. Maar van zijn vader tot die eeuwig zo middelhaar. Zodat er niet meer één gebed van hem afgeslagen. Maar altijd goed En op zijn tijd verhoor. Maar wanneer het beginsel des eeuwige levens in de ziel geopenbaard dan heeft zo'n ziel geen rust geleden. Waar die zoekt, wat hij ook doet wat hij ook doet. Hij komt overal maar achter dat hij zonder God is en buiten God. En niet weet hoe die ooit verlost zal worden door God. Die weet hoe hij ooit door de zoon God een kind God zal worden, hoe die ooit door de middelaar God een dokter Abraham als een aam wordt. Dat heilgeheim, dat wordt aan zijn vrienden na zijn vreverbond getoond. En hij brengt ze voortdurend aan het einde met de gedacht. Met haar gebeden, met haar tranen, met de wet. Hij brengt ze geregeld tot aan de rand. Tot aan de rand, der wanhoop. Tot aan de rand. Zodat ze het uitkrijgen in het diepste van hun hart. We hebben gisteren nog hoor van ons een vriend, mijn God, maat. Schreven heb roepen. gehoord, ik heb het gehoord, ik heb het gehoord, ik vader der gehoord, en heb het gehoord, ik heb het gehoord, ik heb het gehoord, ik heb het gehoord, ik heb nooit, nooit. Nooit. Nooit. Als gehoord, hier bij iemand. Twee of drie maal ik zal maar niet meer gaan. Hij heeft me nou al twee of drie maal gehoord. Maar daar kan hij me deelbied gesproken even Daar kan je nacht en dag zijn. Hij nog nooit gehoord om zicht zijn armen en zijn ellendigen en zijn Die Dit is altijd al geweest, horen we. En op zijn tijd verhoorden en wat is een gezegende wel daar te noemen. Als die goddelijke neer Jezus. En je leven als een deur hoop openbaar. Wordt door rechten en door rechts gezegd. Want waar gaat het de kerk op? Niet om door een zijde naar de hepel te gaan. Niet om door kromme wegen zalig te worden. Dan Gods lieve geest maakt het zo eerlijk, dan ze liever eerlijk verloren gaan. Eerlijk voor eeuwig opgroepen. Als door een tijd weg naar binnen gaan. Hij maakt het zo oprecht verliefden. Dan zal aan de zijde God komen te liggen. En als aan de zijde God liggen oh, dan is het zijn wat, Dan is het God wat. Dan is hij uw pottebakker, die uw ziel vervullen zal, met zijn verbond, zei hij En als dan in zulke armen, dood en doodwaardigend zoonzaak, die de eeuwige middelaar omslaagd wordt, omsloot wordt. Wat een geheim geliefd, een geheim. Wat een geheim dat komt uit de eeuwigheid. Dat geheim dat wordt openbaar waarschijnlijk zet. En terstond Dat die gezegende Heerde Jezus kopen baat. Is er een geloof om hem te onhelpen? Is er een geloof om hem te geloven? Is er een geloof om hem te benissen? Is er een geloof om hem te om uit te roepen? Ah, dat gij de hemel en daar Genezen kwam. En dan de bergen van schuld tussen linten, Is er weggenomen werd. En het nog eens maar mocht zijn. Abba. Lieve vrouw. En wanneer we dan lezen in Matthäus 16. Dat die gezegende Heer Jezus als een jongeren vraagt. Of. Ach, hij houdt zoveel van zijn kerk. Hij is voor geboren. Hebben de schoot zijn vader voor gelaten. Hij heeft een hemel voor ruim 32 jaar. Hij heeft En hij heeft hem zelf gegeven. Tot in de totale vernietiging van de zendbrief van de reporter aan de filosofie. Die hem zelve vernietigd heeft achterliefde. Ik zeg het met deze, Ik zeg het met deze. Uit het diepste van mijn hart. God is een nul van God. Om niet in een nulle voorheen God te kunnen vervullen. God heeft zichzelf vernietigd om onze God te kunnen worden. Dit is een evangelium. Dat is uitgedacht in de eeuwigheid. En dat volbracht van een bouwt van Golgotha. Christus heeft de vadernaam van Golgotha aan Voor zijn ganse kerken waar hij. In de drie uurige duisternissen als zorg van God verlaat, Met een verlaat, verlaten kon alleen een verlaat, persoon verlaat, verlaat, me. Een verlaat, verlaat, kon alleen een verlaat, persoon verlaat, Een verlaat, verlaat, kon alleen door een verlaat, persoon verlaat, me. Een verlaat, verlaat, verlaat, zodat hij door het eind. Wat hij. Gebracht wordt. Op de o diepte der reisdom. Bij de, de wijsheid. In de tento. Hoe onder de troek. En ondergrondelijk zijn Zullen zijn oordelen. In zijn gezicht. Omdat hij was. Zonder dat van een kinderlijke vrezen. Ach, is niet zagen woord dan God vrezen. Vraag in mij wat God vrezen niet, Hem alleen de min, Hij alleen God en wij niet. Niet, tot en dat We zijn geloven, eenden, we zijn geloven. In de week waar God de goddelijke gerechten zijn. En dan zegt de waarheid ervan, gewogen, gewogen, en ter liefbevolg, en ter liefbevolg. Maar in de gerechtigheid van Christus is de kerk zwaar genoeg. Dan is ze zwaar genoeg, want God wil zijn Christus zien in de harten van zijn kerk. Daarom zegt Paulus, en aan de gelatenen, mijn kinderen. Die ik weet erom arbeidde u te baren. Op dat Christus. Op dat Christus kon. Als profeet om je te onderwijzen. Als priester je dagelijks te verzoeken. In de straf van je leven. En als koning je dagelijks te bewaren. Van dus zo, de zonde die ons altijd lichterlijk omringt. Want vergeet niet dat Satan had het in de omwandeling van Christus op Christus gemist. Maar nu mist hij op de kerk van Christus. En alle die van Christus zijn. Zullen vervolgd worden. Zullen vervolgd worden. Opdat ze ten einde mij opstellen in leven, daar rust de vermoeide van kracht, daar al den drijfel, dat kinderlijke vertrouwen verliezen, dat God alles ten beste wens, en met zijn volk wandelt in de nood. En met zijn volk gaat door de diepte der zee. U zult een oud of mooi zijn. Alho, uw vastel door het zij. Geen hoge en En dat kinderlijke vertrouwen. dat klemt zich aan de oude macht op. Dat klemt zich aan de vreemde op. Dat klemt zich aan de eeuwse op. Dat klemt zich aan de eenzorg barematse effect op. op. Ach, dat kinderlijke vertrouwen, dat zeg als hij vandaag niet verloopt, zal hij het morgen wel doen. En als hij het morgen niet doet, zal hij het overmorgen wel doen. Zal ik het zeggen en niet doen. Dat kinderlijke vertrouwen, dat volgen naar het lam heen gaat. Door besaaide maar een zonde, door onbesaaide wezen. Opdat dat in dat kinderlijke toeverzicht en vertrouwen. Zinnen hopen alleen maar op God zullen stellen. En van hem zullen verwachten. Al wat ze daarin van nodig hebben. Van Christus. Die hebben het raadsel van eeuwigheid opgelost. Die hebben het raadsel als die meerdere Daniel van eeuwigheid omwonden en daar gesteld. Op oplossing met eerbied te prussen. God hele God uit de noot. Wanneer het. De profeetje er niet alleen staat bij de hoofd. Wat kom je daarin tegen, Dat God de vader getuigt. Zo zel ik u onder de kinderen En u zet u geven het gewenste land. En de sierlijke erfenissen er van de nederijden schrijven. En dan is er geen antwoord, dus zo min als een openbaring effect. Daar is ook geen antwoord, Om dat voor de het boek te nemen, Als de handen van de oude van de En dat de oogst En zijn eenhoud te gaan verklaren. Zo dat is en bewaring voor de kerst. Volk in dat boek, zie je het af van de vader. In dat boek die het had van de zon. In dat boek die het had van de heilige gegeven. En wanneer dat volk nu kortom gezegd. Door een doorleiding Ach wat ik in onze dagen zo zelden meer gehoord wordt. En de kerk zo blijven hangen het geen wat ontvangen voor. Er is nog meer. De pijlen gaan altijd verder. Zeg Christus niet tot Petrus in Matthijs 16. Zalig zei Simon Barjona. Vlees en bloed heb ik dit niet geopenbaard. Maar mijn vader. Een vaderlijke openbaring. Want de kerk krijgt geen vreemde vader. Maar een openbare vader. De kerk krijgt geen vreemde borg. Maar een openbare borg. De kerk krijgt geen vreemd bloed maar openbaar broer. De kerk krijgt geen vreemd neem maar is openbaar dan heen. De kerk krijgt geen vreemd broer, maar is openbaar dan heen. Met andere woorden, de kerk krijgt geen vreemd god maar is een eigen god die is van heen, wat heeft ze eigenlijk? Waar waren je opgestaan? Ik weet, ik weet, zeg je, dat weet ik hier, dat weet ik hier, je, dat mijn verlosser leeft, en dat het ten laatste over dit mijn zon zal opstaan. En ik God zal aan en geen vrede, geen vrede. Waarvan ook Mozes en Deuteronomie in 32 geteld. En de lastgever en Godopteren. Volk, hij kent je nogen. Hij aanschouwt je nogen. En hij ziet ze in de oude rustelingen op aarde Voor ons men het Als of er geen God is. of die nooit zich meer openbaren, En of die zich nooit meer begrijpt. Maar zolang het daar is, dan staat hij aan de drempel om zich te openbaren. Jozef kon er zich niet langer bedwingen. Wanneer al zijn broeders en Judas pleiten dan moet een slotte Jozef Baste van liefde. Wat ze van liefde. Er roept hij door alle Egypte na van mijn huis ver. En dan is er maar één klant meer. Ik ben Jozef, ik ben Jozef. Dan zal er maar één klant meer zijn, voor. Wanneer je zielen opgelost en door recht verlost mag worden, dan zal er maar één klant zijn. En dit is Jezus, dit is Christus, dit is de God. Dit is de Immaculate. Dit is de verlossende dood. Alle degenen die die zaken gepasseerd zijn in de leven, hebben een tijdje gehad in het leven, dat ze geen namen genoeg konden vinden om te hem te geven. Dat ze wel duizenden namen zouden willen zijn, die waardig zijn. En wie in zijn naam onder de hemel gegeven, mag komen. Hij is de grond tegen de bergen. Van het vertrouwen van Christus Jezus hebben verterend God tot een lieve God gemaakt. En hebben verzoemend God tot een zoete God gemaakt. En hebben verterend vuur tot een enige verterende liefde gesteld. O, het leeft daarvan in de zendel van de apostel Johannes wel het een grote liefde de vader ons liefgaat heeft, dat wij hellerlingen, zoemelingen, vuurbranden der eeuwige vernoemenissen, die het beeld God verbreid op zijn lieve zoon, zijn lieve zoon omgebracht hebben, de welke nog als een omgebrachte Christus ontbrengt, zo dat vader had de hoop, oh dat ze genezen worden gelieft, wat van de apostel in de strikte in handelingen treedt. Dat God hem door de Heer en door de Christus gemaakt en de getuigen, die 3000 wanhopen, de zoon zijn. die drieduizend denk verlingen, af die huis, die vermanend doet. Maar mijn broeder, die mensen stonden vlak voor de twaalf. Die mensen stonden vlak voor de twaalf. Als hij geen deur opende, zou had hij voor de heen van ditste man. Als hij Christus niet altijd recht is, als hij niet zijn is, als hij heen is. Goed van wat hem wordt dan had deze drie duizend spenstelingen afgevoerd. Naar de eeuwige rambzade. Maar hier is de waarheid vervuld geworden verliezen Als alle hopen mij gaan om spelen. Wat er verder wordt. Christus heeft ons. Zod in alle zegen en een verzoenig God hem ver. Omdat onze hopen alleen op hem gesteld die wel beproeft, maar nooit bestemt. Die zijn kerk wel luistert, maar nooit verliest. Waarvan daar verstint. Deere wou ons hart maar tot het kersttijden. Maar stopt het ons niet in de zucht. We slachten vervelend. En mooi niet denken, voor. Als God uw vader gewoon had aan de strijd gestreden. Dan begint het, dan begint dan is hij de oude welkom in de strijd. Dan moet je niet denken, wij hebben de let boven water, dan gaat het scheepje eerst zinken, gaat gaat het eerst zinken, want onze heilige maat in in Christus. En als onze heilige maat in Christus is, dan worden we de dans als over de wereld, als onrechtvaardige en zo recht vaak we over de wereld. Als God beloofd zijn over de wereld, dan lopen we dagelijks over de aarde, dan we moeten zo gericht is wel ooit ons met God verzoeken, met God en toch zonder God, met een vader en toch zonder God, met een geredde ziel en toch redde lood, met een verloste ziel en toch onverlost, dat de weg naar de nemen van water is er nog bijgezet die in de heefbolletheid. Dat is de plaats. Waarin God zelf woont. O, daar zingt er onder de 33ste de van. Daar woont hij zelf. Hij zelf woont. Majestijdselig. En daarom is de naam van hemel Majestijdsel. Daar woont hij zelf heiliglijk. Daarom is de hemel, alleen maar heilig. Daarom woont hij zelf rechtvaardig. En En is alles wat in de hemel, is alleen rechtvaardig. Daar woont hij zelf. Daar is de het heil verkregen. Verkregen, de hemel, Allah is de hemel, is de hemel, Allah is de hemel, dan is je van te zien. En wat die hier op aarde geeft, dat zij de voorstmaat ervan krijgen wat hij eenmaal nou geven zal. Als het dat daar is, dan nou een kracht die we zullen vliegen. En de ziel is wel gaan. Naar aan een eeuwen beneden en ik een wereldkreetboek. Kreetboek dat van de geest die van overhoudt. En nou, ik even de week wat men er maar uitgeroefd. Ach, Heer en Jezus. U kust miljoenen in de neem. U kust mij nog. Ach, kust kusten. U kust er miljoenen in de neem. Laat het over te voor mijn benzen. Omdat ik uw kussen heb terug. Waarvan? Het liederen in zeggen het achterhoofd. Deze liefde is te hebben dan bedoeld. dood Hier is geen begin, geen midden en geen nee, nee, nee. Hier is alleen niet meer te bidden. Maar in dan aanbidding daar woont hij zelf. zij zijn God genieten zoals dat ik dat zij God hebben zoals God is? dat zij God bezitten zoals God is Dat zij God zich Wat zoals, zoals hij? Wat hij? Wat is dan hij? die zou hij? zoals is hij? zou is hij? Wat hij? Wat is hij? Wat hij? Wat is hij? Wat is hij? Wat is hij? Wat is hij? Wat ik zal hem doorlaten, Christus. Moses Mozes steeds op de mond van die man, die wel. Op de neemt volksbergen. Voor de hele kegel in de rest En daar ligt ik groot, nog in, de Mozes. Moses. En deze me en in deftig en die in dat die man Gods als om daar gestorven is, om daar gelijk aarde op de berg Ze zijn beiden als om daar is gestorven, is niks overgebleven. Voor moed dan zonde en niet dan genade niets overgebleven dan een verdummelde zonder met de ontvangende rechtse gang. van de eeuwige middelen. Waarom dan ook de eidelberg gezegd, waarom wordt dat bijgezet? In de hemel en om ons af te trekken van de aarde. Ach, we zijn uit de aarde afgelopen. We zijn stof en kleef en hebben elke dag maar meer te verstaan hoe kleef mijn ziel aanslok. Hij maakt mijn leven naar de voor. We hebben er elke dag alweer te bestaan. Wens, wens mijn ogen van de eindelijkheid. Van binnen en van westen. We zijn niet meer als eindelijk. Maar daar dicht. omdat wij geen absolute gedachten van de hemelse majesteit zullen hebben. Maar daarbij aanvang zullen gaan inlezen en gaan verlezen. Wat op den hemel der hemelen uitmaakt en dat is God zelf Nee, God de weg en onze hemel is weg. Neem Christus weg en de hemel is een helder woord. Christus weg en er is geen hemel meer nog op aarde nog in de neem. Maar hier heeft die vervuld, licht, de bedrukking, die zeer haast voorbij gaat. Ze gaat erbij ze het gaat erbij. Maar ze werden uitnodigd gewicht, verenigd en eerlijkheid. O, dat we die aard zullen denken, van die hemelse majesteit, dan straks wordt de mens, voor eeuwig gewond mens. En dan gaat hij alleen, met een nieuwe mens, voor eeuwig, voor eeuwig. Na de troon der heiligheid en ik denk dan met hartelijk te zullen danken voor de smertelijkste ween. Voor de smertelijkste slagen die me hier opvangt. Je bewondert weet wat men het naam zegt hier. Je hebt een woont in een heftig slagen, een diepe woont. Een diepe woont in een heftig wat niemand eenbegift wat niemand genezen kan, waar ons niemand uit opricht kan, dan hem, wiens naam is wonderlijk, wiens naam is raar, omdat oh, hij onze zielen en van ons kent. dat hij op stil kan wijzen, de u, we gemakten. Wat ze aankleven zelfs op de dood Wat ze meenemen zelfs op de doodse. Alleen maar. Door de wacht der wonden van God op sta. Toetelijk geheim en verhezen. Waarvan de kerk zit. Dan zingen zij in God verblijf aan hem gewijs van zeer weten Hier geldt het. Neem eenmaal als ik bezwijken moet. Kijk gij mij leven. Die plaats van den hemel der hemelen. Daar heb ik de rust. Een stoorlozere, Een eeuwig een vermakelijke rust, want God zal zelf onze rust zijn. En God zal rusten in zijn kerk. En de kerk zal eenzag rusten in God en het land. En werpen de troon, voor zijn eenzagheid voeten het huisende. Want gij zijt geslacht en hebt ons vuldige kop. Met uw die dierbaar mond die u zij de lot. De, de dank tot een alle eeuw ezer, eeuwigheid. Amen. Och, je uw woord. Een enkel woord, lieve koning. Ach, zoete maar nu We hebben ook minimaal gedacht. Dat komen we niet door. En tot hiertoe nog door geholpen. Ach, wil u het verder maken. En met ons kind ook. Laat het eens gebruik maar gewoon. Tot waarachtige brengen, Dan zal de lof voor u weten. De eer voor u. Omdat het ten slotte eindige mochten in u. Die rechtvaardig is aan al uw richten. En rein en al uw ogen. O zonder zonden. Gaat er niemand verloren. En zonder bloed. Kan niemand behouden worden. Zeggen u woord. In ons allerhaften. En zeggen u nam dank. Voor uw genoten hulp. Laat uw heren leven. aan aanvang en te Uitgenerden. Amen. 118 vers 9, het negende van 118, de Heere wou mij wel uitkastijden, maar stortte mij niet in de deur. Ze zag toen mijn lijden en redde mij uit alle nood. Omsluit, omsluit voor mijn streven, de poorten der gerechtigheid. Door deze zal ik binnestreden en loven zeer maakt. Dat nation is dan de honderd acht Psalm